MFM, phonefuck. Daar is het tijd voor. Ook vandaag zo rond tien overal vacht nemen we weer iemand in de zijk. Je lacht en becommentarieert mee via hashtag slimmervent tijdens die phonefuck. En het zal je maar gebeuren. Je verkoopt je auto via marktplaats, maar dan ben je later gewoon helemaal kwijt. Dat ben je vergeten? En degene die je auto heeft gekocht belt je op. Gebeurt er dit? Engweda. Ja, meneer Engweda. Ja, hoor. Ja, goeie Geen met uh, Gaarters. Dus hallo. Zeg, ik uh, wilde even bellen nog, want ik uh, kom zo met die jongens om even te kijken naar de... wat we hebben afgesproken. Ja, nee, we hebben niks afgesproken. Ja, nee, kom maar hoor. Kan ik komen? Ja hoor. Want uh, voor de auto hè? Hé, hebben voor de auto? Ja, dat hebben we toch afgesproken via Marktplaats? Oh, sorry, ben je van mij? Uh, wie, wie, wie, hoe heet u? Garthuis, ik heb het toch met de Rutte nummer... Ja, klopt, ja. Ja, dat heb ik toch gewoon de goede. Het gaat toch om die zwarte auto? Uh... Die heeft u toch? Of... Nee joh, ik heb geen zwarte auto. Wat heeft u dan gehad hoor? We... Nou, ik heb een uh, Renault Cynieque. Oh nee, het naar nou, zwart. Nee, die Renault Cynie. Daar hebben we toch over contact gehad op marktplaats. En toch afgesproken? Nee joh, helemaal niks. Ik eh. Uh, want ik zou komen kijken zo meteen. U zou thuis zijn, nou, ik denk u neemt op, dat klopt. Ik denk dat check ik even voordat ik helemaal van niks naar Sneek rijd. Het is toch wel een nee, eentje weg. Weet ik weet niet hoor, want Sneed, ik, beetje, ik weet helemaal van niks joh. 850 euro hadden we afgesproken. Nee, hey, ik weet van niks hoor weet weten we niks hoor. Ik heb al zo'n dingetje, zo'n geurdingetje gekocht bij het benzinestation om de hintang aan mijn spiegeltje. Weet je wel, sinaasappelgeur. Lekker fris. Oh. Ik heb al zo'n hondje die met zijn kop knikt op de, op de achterplank, de hoederplank. Heb ik ook oh. al. Oh. Het is alleen nog een kwestie dat uh, Joop rijdt me even heen. Dan kom ik even kijken. Kijk, uh, ga ik naar links, stuur ik naar links met dat ding en uh, gaat hij naar rechts? Dan neem ik hem niet. Maar anders neem ik hem gewoon even, die 850 euro. Geen probleem. Uh, ik weet van niks hoor. Maar dat is toch raar? U zit hem toch op zelfmarktplaats? Ik heb met u zitten mailen. Nee, ook niet, nee. Zeker met mijn ander dan, hoor. Ja, daar, daar ben ik lekker mee, zeg. Ik heb er al op gerekend. Ja, nou, ik weet van niet. Ik ga vanavond naar de palen, en met die jongens met die, met die auto, want ik zou een keer boppen. Dat zou boppen altijd voor mij. Ja? Ik zei, ben dan altijd een stuk in de kraker gegaan en achterin liggen. Maar ja, ja, dat is zo smart, hè. Dat schiet niet op. Dus ik denk, nou, iets nee. grotere auto, dat hebben we gewoon afgesproken 850 euro. op! Oh. Ja. Nou, ik ben over, over een pak een beetje een uurtje hoor. Nee hoor, dat hoef je niet te doen hoor. En En eh, proeven een je gewoon, dan gaat u, gaat u gezellig mee, dat maakt me helemaal niks uit. Dat is toch een goede prijs voor die wagen? Ja, maar ik, ik heb die auto helemaal niet. Ik heb die auto helemaal niet, hoe bedoel je? Nee. Nou, oh, ik weet niet wat het is hoor. Dat... Ben, u een be ben u vaker in de wagen? Want zo klinkt u wel een beetje. Ja, wel dat vaker, ja klopt wel. Ja, maar dus, uh, dus u weet dat, niet meer dat u dat, u dat hebt afgesloten nee, geen idee, mij? Nee, geen idee hoor. Nee. Maar als ik dan over een uur kom? Ja, nou dan krijg je echt niks. Weet, weet u, dan... je een schop onder je kont krijgen, anders niet. Maar dan weet u toch niet meer dat ik gebeld heb? Als Hè? u in de war bent, als ik over een uur kom? oh, dat, dat weet ik nog wel. Dan hoor. is het voor u gewoon weer nieuw. Dan leg ik die 850 Pietermannen op tafel, dan gaan wij een proefje ja. maken. En als je het doet, dan zeg ik gewoon, hup meneer Ingwerda? tjaka, ja. daar is ie. Ik neem hem ja. mee. Ja. Ja. ja nou, ik... ik zou zeggen, probeer het maar even. Ja, nou, dan ben ik er over een uur gezellig. Gezellig? Zet u de koffie klaar? Nee. Ik, ik, heb, ik heb nog een knuppel klaar staan dat wel. Een knuppel? Ja, knuppel. Gaat u me nou bedragen, meneer Engwerda? Ja, toch wel, ja. Meneer daar Ja? Ja, ik vind u een beetje een enge man. Eerst, eerst een ja. auto verkopen via marktplaats dan mij een ja. beetje vertellen van die heb ik niet, meter nee. erop, gaat u met een knuppel op dragen? Ja, nou... Waar gaat dit heen nou, in nou, Nederland? Dat, dat vind ik wel spannend hoor. <laughs> ik, Hallo? Ja, hallo. Ben je er nog? Nou, ik raak hier een beetje van verslag, mag ik best wel weten. Ja hoor, nou dat is, dat is, nou, dat is helemaal niet erg hoor. vinden het wel spannend met een knuppel? Ja, ik vind het wel spannend, ja. U stopt me toen niet in een of andere enge kelder aan en een ketting zometeen. Klinkt als een soort massamoordenaar, meneer massa Massamoordenaar, meneer Engwerda. Oh, heb u al een vrouw opgesloten in de kelder ook? Ja, ook nog, ja. Hebben jullie er al jaren van zitten? Ja, al die al twintig jaar al, Mevrouw, ja. we komen u halen, we komen u redden hoor! We nemen u mee in de auto. Mag u uh. mee naar de palendonsvereniging? Ja, nou. Nou, tot zo dan, hè? Nou, veel succes. Ja, hoi. Uh. Gaat u nou de knuppel pakken.